7 uur het NOS-journaal Jan van der Putten. Strijd om Abidjan lijkt bijna beslecht. Vraagtekens SGP bij boete voor trage studenten. En zanger Martelly wordt president van Haiti. <middels>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 Op de voetbal- en hockeyvelden ontstaat het vaakst hersenletsel. In Nieuwsuur zei neuropsycholoog Matzer... dat alle sporters met een hoofdblessure... direct uit de wedstrijd moeten worden gehaald. Volgens hem laten clubartsen ten onrechte vaak hen doorgaan... en laten ze hen te snel weer sporten. En kan dat tot blijvende klachten leiden.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 Volgende week is het 50 jaar geleden dat Gagarin vanaf dezelfde lanceerbasis als eerste mens de ruimte inging. Hij maakte in 108 minuten een baan om de aarde. Volgens de Sovjetpropaganda zei hij tijdens zijn vlucht dat hij geen god in de ruimte zag. Maar na de ondergang van de Sovjet-Unie bleek dat hij dat nooit gezegd had en dat de woorden waren verzonnen door Sovjet-leider Khrushchev.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 Nou, ah, weer bij een verkeersinformatie. 13 files, 35 kilometer bij elkaar. Een stukje minder dan gebruikelijk om deze tijd. Ook niet al te veel bijzonderheden. Behalve dan op taal 12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd bij Veenendaal. En daar staat 4 kilometer file. Salarisadministratie kan flexibeler. Schep rust. SDWorks.nl Ik zit al meer dan 20 jaar bij de...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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Het wordt steeds schimmiger in Ivoorkust en dus onveiliger... ook voor buitenlanders en journalisten. Straks een Ivoriaan die vanuit Nederland het nieuws bijhoudt. Maar eerst naar Abidjan. Ja, want in Abidjan, in die voorkust, claimen de troepen van Wattara... dat ze de residentie van Bagbo hebben ingenomen. Het lijkt snel te gaan daar. Al dagen wordt er gevocht in Abidjan. En volgens een woordvoerder van Wattara... hebben ze het presidentieel paleis en de residentie van Bagbo dus veroverd. Maar ze hebben Bagbo nog niet te pakken. Ze zijn naar hem op zoek, ook in de residentie. Hij is supposed to be at his residence. That's what we heard. It's a matter of hours because you have so many levels, so on That people say that you know should be there. zou dan moeten zijn, maar ze hebben Bakbo dus nog niet gevonden. Het kamp van Bakbo ontkent dat de residentie is ingenomen. Intussen hebben de VN en het Franse leger het vuur geopend op de milities van Bakbo en op de wapens, omdat de burgerbevolking werd aangevallen. In de laatste dagen en weken... Heavy weapons have been used against the civilian population, and in this respect, the UN forces in deployed in Ivory Coast decided to fire and destroy the heavy vehicles equipped with guns and so on. De VN ontkent dat ze aan de kant van Watara staan. Ze hebben geschoten, zo geven ze aan, omdat ze zelf zijn aangevallen. We do not have a mandate to uh militarily assist force to win the war. It is not in our mandate. We are only protecting civilians and ourselves. Nou, je hoorde het. We hebben geen mandaat om Watara te steunen. We beschermen alleen de burgers en onszelf, zegt deze VN-vertegenwoordiger in die voorkust. En een woordvoerder van Gbagbo is dan weer woedend over de buitenlandse inmenging. Hij vindt dat juist de internationale gemeenschap voor de problemen zorgt. Bal ki Moon, President Sarkozy, and the international community are the ones who are making the problem in Cote d'Ivoire. French are occupying the Ivorian uh, airport. They are sending foreign mercenaries in Cote d'Ivoire to fight the Laurent Gbagbo's regime. We're ready for it. De Fransen sturen troepen om Bakbo te bevechten. Wij zijn klaar voor ze. We praten verder over de Franse aanvallen op de militaire doelen van president Bakbo. met onze Frankrijk-correspondent Frank Renaud. Um, Frank, wat hebben ze beschoten, die tot, Fransen? Ja, tot nu toe zijn kazernes met wapens bes beschoten. panzervoertuigen die ook zwaar bewapend zijn. en het presidentieel paleis van Bakbo. Waarom hebben de Fransen aangevallen? Nou, twee redenen eigenlijk. Allereerst is er een formele reden. De Verenigde Naties hebben er nu om gevraagd. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft de Franse president Sarkozy zondag een brief gestuurd... met daarin het verzoek om militaire bijstand. Om precies te zijn hulp bieden aan de VN-Vredesmacht in Ivoorkust... omdat die troepen van Bagbo nu aanvallen uitvoeren op burgerdoelen en op VN-militairen. De tweede is een historische en pragmatische reden. Ivoorkust is een oud-kolonie van Frankrijk. dus meer dan 100 jaar bestuurd door de Fransen. En er wonen nog altijd twaalf duizend Fransen het merendeel in Abidjan. En die mensen worden bedreigd door plunderingen en geweld. En Frankrijk wil ze beschermen. Ja, maar Fransen hadden er vaak wel een beetje op aangedrongen. Hebben gezegd als we om hulp geworden gevraagd, dan doen we het ook. Ja, dat hebben de Fransen gezegd. Inderdaad, als er gevraagd wordt door de Verenigde Naties, dan doen we mee. En daarmee is dat optreden ook in lijn met de VN-resolutie over die voorkust. Dus gelegitimeerd. Want dat was een reden voor de Fransen om het voor ons nog niet te doen. Frankrijk heeft al jaren eigen troepen in die voorkust. Maar die werden ingezet voor het beschermen van Buitenlanders, dat is afgesproken in verdrag met Ivoorkust. Maar je zag dat de afgelopen dagen de situatie steeds nijpender werd. En er zijn ook steeds meer Franse militairen bijgekomen. Want een week geleden zaten er nog maar 900 man. En nu zijn het er al 1650. Het is natuurlijk ook wel precair hè, op deze manier. Want wij begrijpen ook van onze eigen uh, correspondent in Ivoorkust, Pauline Bakster... dat het nou, niet langer veilig is om daar te werken. Um, uh, zou het zich ook, deze aanvallen van Frankrijk tegen de Fransen in Ivorcus kunnen keren? Ja, want je ziet al dat er geweld is gericht tegen Fransen. Er zijn gisteren, zoals gisteren bekendgemaakt, vijf mensen uh, gekidnapt in een hotel. En daaronder bevinden zich ook twee Fransen. En Fransen zijn ook het doelwit van plunderaars bijvoorbeeld. En er is zeker ook op de staatstelevisie van Bagbo dreigende taal geuit, tegen Frankrijk en de Fransen in Ivorcus. Ja, en is het ook nog een beetje de dubbele agenda van Sarkozy? Dat hij toch krachtdadig wil optreden? Er komen verkiezingen aan natuurlijk. Het dat er binnenlandse successen te behalen zijn door Sarkozy, want zijn populariteit is enorm laag. Hè? Minder dan 1 op de 3 Fransen heeft nog vertrouwen in de president. En er is weinig succes in eigen land te behalen voor de president, voor Sarkozy, omdat hij daar getroffen wordt door de economische crisis en zijn bewegingsvrijheid natuurlijk beperkt is om successen te boeken. Hmm. En in het buitenland kan hij misschien nog wel succesen boeken. Ja, maar wat, wat, wat vinden de Fransen er dan van dat hij dit doet? De Fransen staan tot nu toe in meerderheid achter hun president. Dat was bijvoorbeeld zo in Libië. Stond er stond een ruime meerderheid achter die luchtaanvallen die Sarkozy. Wilde. En in dit geval ging het natuurlijk in eerste instantie in Ivorcus om het beschermen van die 12.000 Fransen. Nou, dat wordt gesteund door de Fransen. Hoe deze aanvallen nu in Ivorcus uitpakken onder de Franse bevolking, dat is nog even afwachten. Frank Renaud over de Franse bemoeienis met Ivorcus. We praten verder met Alex Banze. Hij komt uit Ivorcus en leidt vanuit Friesland, vanuit Bolzwart, de internetkrant Connection Ivorienne. Meneer Banzé, goedemorgen. Ja, hallo, goedemorgen, ja. U vocht de ontwikkelingen in die voorkust uh, natuurlijk op de voet. Um, heeft u ook regelmatig contact met mensen daar? Ja, ja. Ik heb uh, zeg maar dagelijks uh, meermalen contact met mensen daar, ja. En wat voor mensen zijn dat? Zijn dat aanhangers van Makbo of van Watara? Van, uh, of kan je het zo eenvoudig niet zeggen? Uh, nou, ik kan het aangeven. Hè. Ik heb contact met de journalisten uh, van beide kanten. En... Uh, met familie, met, uh, ja, met vrienden van vroeger. Met dat soort mensen hebben contact, ja. Mm -hmm. ja. En, en meneer Gman wat kunt u vertellen over de situatie bijvoorbeeld in Abidjan? Wij horen dat de mensen daar redelijk in, in paniek raken. Veel geweld, veel plunderingen. Mensen hebben ook geen eten meer. Hoe is het daar? Uh, ik heb gisteravond en vanmorgen met uh, collega's daar gebeld. En ze zeggen dat Abidjan nu uh, lijkt op, uh, op Grosny, Bagdad... En Kabul ineens. Ah. Ja. Dat, dat is niet zo positief. Nee, dat is niet positief. Dat is, totaal, uh, dat is helemaal negatief. Ja. Ja. Zijn de mensen hun leven uh, niet meer zeker? Op dit moment niet. Nee, nee. want niemand durft nu op, op straat uh, te lopen. Abidjan is uh, bijna een spookstad. Alleen soldaten en uh, legervoertuigen... Die, uh, die zijn niet op straat te vinden. Voor de rest, uh, de buren zijn overal uh, allemaal binnen. Mm. Die zitten allemaal binnen, sinds vier, vijf dagen. Ja. En we horen ook heel veel over vluchtelingen. Mensen zijn ook ja, weg, gaan weg vanwege de onveiligheid. K kent u mensen die gevlucht zijn? Ja, familie van mij is ook gevlucht, ja. En waar gaan familie, ze dan heen? Uh, naar Ghana, voornamelijk. Want die staat in Abidjan. Abidjan is dichter bij Ghana, bij de... Uh, dus de uh, het is het land, uh, aan het oosten van, uh, van die focus. En daar zijn die familie en vrienden en collega's uh, gevlucht ja, naar Accra. Ja. Uh, die verlaten huis en haard omdat het gewoon uh, niet meer te doen is in die hoofdstad. Nee, het is niet te doen. Het is, het is niet te wonen. Het is, uh, uit de hoofdstad zijn al over 1,5-2 uh, miljoen uh, mensen uh, gevlucht. Hm. Ja. Om, wat vindt u eigenlijk van het ingrijpen van de Fransen waar we het net met onze correspondent ook over hadden? Ik vind het goed. Ik vind het uh, een goede zaak. Dat had veel eerder gemoeten, het ja. heeft veel te lang geduurd, dus uh, die steun ik. Heeft de VN het daar, want er zit een vrij groot VN-contingent een beetje laten versloffen? Ja. Absoluut, ja. ja. Ja, op allerlei kanten. Dat is, uh, dit had veel eerder gemoeten, er zijn veel eerder moeten ingrijpen, vanaf uh, midden januari al. Want uh, dat Babo te veel wapens had, dat wist iedereen. Dat was bekend. En wij hebben altijd gezegd, Babo zonder geweld, de maat nooit zal verlaten. Dus dat was al bekend. Hmm. Ja. Gaat met de eventuele verdwijning van Gbagbo, nu ja, Abidjan toch langzaamaan uh, in handen lijkt te komen van Ouattara, ja. um, Ivorcus een betere toekomst tegemoet? Uh, nou, Gbagbo is niet helemaal verslagen. Hè. Dat, uh, niemand weet nog niet waar Bagbo is. Zijn hmm. vrouw en familie en kinderen zijn in Ghana in Accra gesignaleerd gisteravond. Maar hoe hij hem zelf uh, hebben we totaal geen nieuws. Dus tot, zolang dat ik Babo nog niet in gevangenis uh, genomen... Geloof ik dat nog zijn, uh, niet in? Nee. nee. Nee, ik wil hem mensen zien, uh, ja. Maar is het hoe dan ook goed voor Ivorkus als Bakbo verdwijnt? Het is goed, het is goed. Want Babo is, uh, is een dictator geweest tien jaar lang in Ivorkus. Hij, uh, hij is tien jaar lang met, uh, met golf gewerkt aan de macht geweest. Dat is een probleem minder zonder Babo, maar dat lost niet alle problemen in die focus. Nee, dat kan ik me nee. zo voorstellen. M ja. Meneer Banze, wij praten graag een andere keer nog met u verder, want u heeft veel te vertellen. Dank Dank u. Slaggever Louis Dekker is de hele week onderweg in een elektrische auto, vanochtend ook weer. En hij hoopt niet in een file op de A2 terecht te komen. Want zoals u gisteren hoorde, heeft hij niet van die hele grote accu's. John Bakker bij de ANWB. Hoe is het op de A2? Ik zal eens kijken voor je. het enige wat ik eigenlijk wilde melden was de A12. Maar we kijken even naar de ja, A2. Nou, daar, daar, staat, uh, <laughs> daar staat heel weinig op dit moment. Dus uh, wat dat betreft kan hij voorlopig nog wel even doorrijden. Vanuit. En die A12? Als hij maar niet op de A12 komt, vanuit Arnhem naar Utrecht. Want daar staat tussen Wageningen en Veenendaal een file van 5 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Nou, dan gaan we maar eens even kijken hoe het met onze Louis Dekker gaat. Hij rijdt deze week in een elektrische auto, volledig elektrisch. Gisterochtend dreigde hij even een slaapplaats bij mij nodig te hebben. Maar dat was toch niet nodig, Louis. Tenminste, ik heb je niet gezien. Nee. <laughs> Waar ben je vanochtend? Ik uh, rij uh, nu, als ik even doorrijf, zie ik bordjes A12. Maar dat zal ik maar niet doen, hè? Nee. Nee, nee ik, uh, ik ben net bij Everdingen, uh, wat toch bekend staat als een van de drukste plekken van Nederland... ...waar ik zoef overal doorheen. Die drukke ochtendspits lijkt aan mijn kant hier bij Utrecht wel mee te vallen. Um, en ik ga er zo dadelijk af bij Nieuwegein om te praten met de ANWB later vanochtend... ...over uh, al die veranderingen die gaan komen voor een organisatie als de ANWB... ...maar ook alle veranderingen onder de motorkap. Wat gebeurt er als ik strand en ik zeg er is iets aan de hand... ...hij doet het niet meer, er is een technisch blankement. ...kunnen jullie me helpen? Ja. kunnen ze me dan helpen? Ik nee. heb geen idee. Gaan we uh, vanop horen. Het wordt een thema deze week hoe het met je accu staat. Zit er nog veel in? Voor hoeveel kilometer? Ik kan nu nog 93 kilometer. Dat ga je en, halen. Ja, dat, en dat klinkt goed. Maar toch, toen ik vanochtend vertrok, stond hij boven de 130. Ik heb nu uh, een kilometer of 25 gereden. Dus ik heb steeds het gevoel dat het harder gaat dan ik wil. Hmm, dan heb jij je airconditioning aanstaan. Nee, die heb ik uit. En ik oh. heb ook geen zware rechterhoed. En ik heb in tegenstelling tot, tot gisteren ook vandaag de eco-stand ontdekt. Die zat een beetje verstopt onder de pook. Maar um, het, het, het blijft opletten. Ik bedoel, er is nog geen enkel risico dat ik ga stranden. Als ik, strand, als ik ga stranden is dat mijn eigen schuld. Dat moet ik namelijk gewoon beter plannen. Ja. Maar het zit wel permanent in mijn hoofd hoor. Ja, ja. en die eco-stand, wat is dat dan? Die eco-stand houdt in dat ik iets uh, minder snel de snelweg op kan, als je snapt wat ik bedoel. Ja, ja. Het, het pedaal. pedaal, uh, pedaal ik kan het pedaal niet zo ver hmm. indrukken. Dat is allemaal niet zo erg, Louis, als je steeds kunt opladen om, op iedere straathoek. Hoe zit het daarmee? Ja, dat heb ik gisteren aan de lijve ondervonden. Ik dacht slim te zijn gisteren door uh, op zoek te gaan naar wat heet de snellader. Daar staat er één van in Amsterdam. Die kent nog niemand, want die moet je echt heel goed uh, zoeken. Uh, maar goed, zo gezegd, zo gedaan. Snelladen betekent. Half uur, drie kwartier en je bent weer vol, dacht ik. Dat blijkt toch anders te zijn. Want snelladen betekent 80% vol. Dat klinkt veel, maar dat betekent in de praktijk dat het we toch weer een kilometer of 20, 25 van je bereik afgaat. En daar kwam ik toch smiddags wel mee op de koffie. Ik merk dan toch dat die actieradius erg krap wordt. Uiteraard toen ik smiddags bijna leeg was, het metertje gaf aan kilometer of 27 nog te gaan dacht ik, nou moeten we maar eens wat gaan doen. Toen kwam ik bij een paal terecht. En die paal, die is uh, standaard, zeg maar. Dat is een, een, ik noem dat een trage paal. Maar dat wordt de paal waar wij, jij en ik, ooit aan gaan opladen. En dat duurt van leeg naar vol, schrik niet, acht uur. Nou, als je dan aankomt met 27 kilometer in je tank en je gaat daar drie uur staan, reken maar uit hoeveel kilometer je dan hebt. Ik sprok daarvan. Het is wel veel gedoe, hè Louis, dat elektrisch rijden. Het is gedoe. Ja, na drie uur laden had ik 63 kilometer te gaan en kon ik weer een stukje rijden. Maar wel met het idee, ja, dan sta ik voor mijn deur en dan ben ik weer leeg. En voor mijn deur, als ik de stekker naar mijn keuken haal, dan wordt het nog trager. Dus er valt nog wel echt uh, op te letten. Nou, dan ben je helemaal kapot aan het eind van de week. We spreken je weer vanochtend. Dankjewel. We zijn er nog niet klaar voor. Goed, dan maar snel naar Mark-Robin Visser. Die gaat nog met een conventionele auto op pad gelukkig. En dus is hij ook aangekomen op camping Deinselburg in Zeist. Daar wonen een paar honderd Oost-Europese seizoensarbeiders. En die moeten van de rechter het terrein binnen tien dagen verlaten. Ja. Ja. het is nog best wel een beetje frisjes uh, op de camping. En daarom zijn we maar even uh, ja, in een van de grootste chaletten gaan zitten. Dat is de receptie samen met meneer Van Gol van uh, nou, Otto Workforce. Van, de <laughs> van uw bedrijf zijn hier ongeveer 150 werknemers gehuisvest. Hoeveel ja. heeft u de totaal in Nederland? In totaal hebben wij in Nederland 4000 arbeidsmigranten dagelijks aan het werk. En die migranten die zijn op allerlei manieren gehuisvest. Bijvoorbeeld op zoiets als een camping hier. Maar er zijn ook andere constructies. Ja, Je hebt hier dat inderdaad in, in Chalets. We hebben In Rotterdam hebben we renovatiewijken waar de Nederlanders uittrekken. En dan waar tijdelijk dan nog de, de polen verblijven. Uh, je praat over hotels. Maar je praat ook over laborhotels hotels die we bijvoorbeeld in Diemen hebben. Hetzelfde als studentenwoningen. Dus we zijn continu op zoek naar nieuwe concepten. Nu heb ik de indruk dat de eigenaren van deze camping de zaak speciaal hebben ingericht voor dit soort huisvesting. Ja, en dat zie je ook op meerdere locaties gebeuren. En je ziet ook in meerdere gemeentes gelukkig... die een voortrekkersrol daarin vervullen. Die zeggen van, nou, de arbeidsmigranten hebben we in de toekomst nodig. We moeten zorgen dat we de mogelijkheid geven voor goede huisvesting. En dan is dit een van de mogelijkheden. Wat in andere gemeentes omarmd wordt... wordt hier eh, eh, ver weggegooid en wordt eh, gehandhaafd. En ze moeten er meteen af. Ja, er is een rechtszaak geweest en de rechter heeft gevonden... dat deze camping op 15 april ontruimd moet zijn. Ja, men zegt, uh, dit uh, er mag geen permanente... De bewoning blijven. Nou goed, het zijn tijdelijke arbeidsmigranten, maar natuurlijk, de rechter heeft in deze natuurlijk gesproken. En uh, wij zullen dat ook opvolgen. En wat gaat er dan met uw werknemers nu gebeuren? Nou, zoals ik al aangaf, hebben we 4000 arbeidsmigranten dagelijks bij Otto aan het werk. En we hebben natuurlijk meerdere locaties waar ook ruimte is. Dus we zijn aan het schuiven. We zijn ook naar andere locaties aan het aanhuren. Dus uh, we, we zullen daar gevolg aan geven. En uh, komende weken zullen we deze mensen, onze medewerkers gaan verhuizen. De rechter heeft de uitspraak gedaan, maar is daarmee de kwestie opgelost? Nee, en, en misschien dat het probleem hier zelfs nog wel groter wordt hierdoor. En het is natuurlijk aan het ministerie, en ik weet dat minister Kampen maar bezig is om binnen twee weken een beleid te vormen en ook dat naar de Tweede Kamer te sturen. De, de arbeidsmigrant is heel hard nodig in Nederland. Als op dit moment alle arbeidsmigranten twee dagen zouden staken... dan zijn in het weekend zijn alle schappen in de, in de supermarkten leeg. Dus dat is het probleem wat we met elkaar over hebben. Gezien de vergrijzing gaan er honderdduizenden mensen uit het arbeidsproces. Die zullen opgevuld moeten worden. Of we moeten met elkaar zeggen, we houden Nederland maar dicht... maar dan gaat onze welvaart zakken als een plumpudding in elkaar. Dus ook de overheid zal hier met goede wetgeving moeten komen dat de arbeidsmigrant op een goede manier... gehuisvest kan gaan worden. En wij zijn uitzender, en ik vind het eigenlijk onwenselijk... dat wij als uitzender ook nog moeten gaan huisvesten. Ik vind het een taak van de overheid en andere partijen, woningcoöperaties om deze bal ook op te pakken. Zij directievoorzitter Frank van, van Gol van Otto Workforce... en hij was in gesprek met Marco Robin Visser. Het is vijf voor half acht.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 Ik zit weer eens op mijn Facebookpagina. Een van mijn vrienden heeft daar een plaatje van Mubarak als profielfoto. Geïrriteerd klik ik op de foto om te zien wie het is. Het blijkt een jongen met wie ik op de middelbare school zat. Op zijn Facebookpagina schrijft hij... Dit land is niet langer mijn thuis. Ik wilde graag een verhaal schrijven over de politie. In theorie is dat geen probleem. Ik zou namelijk twee Facebook-vrienden kunnen interviewen die bij de politie werken. Maar, hoewel ze Facebook-vrienden zijn, hebben ze een gloeiende hekel aan me. Omdat ik deelnam aan de demonstraties tegen Mubarak. Daar moet ik aan toevoegen dat een van hen net van de intensive care afkomt. In elkaar geslagen door demonstranten. Ik heb hem niet bezocht en ga dat ook niet doen. Waarschijnlijk moet hij zich binnenkort verantwoorden voor de rechter. Want hij werkte voor de geheime dienst van de politie. Ook de ander spreek ik alleen op Facebook en niet in het echte leven. Na de middelbare school verloren we elkaar uit het oog. Zijn opmerking, dit land is niet langer mijn thuis, fascineert me. Dus ik bel een gezamenlijke vriend. Zij vertelt me dat ook hij in elkaar is geslagen door demonstranten. Ze hebben zijn been gebroken. Dat gebeurde op woedende vrijdag, 28 januari dit jaar. Op dat moment was hij als agent bezig het verkeer te regelen. Als ik de telefoon ophang, voel ik me vreselijk schuldig. Elke revolutie heeft een slachtoffers. Ik weet niet meer wie dat gezegd heeft, maar ik ben het er wel mee eens. Een rubberkogel kan je per ongeluk raken. Een chauffeur die in paniek wegscheurt om rondvliegende kogels te ontwijken... kan wel eens over iemand heen rijden. Maar waarom zou je een agent die het verkeer regelt in elkaar slaan? Na de revolutie god het recht van de sterkste. En elke burger met een politiestreep op zijn mouw verloor daarmee alle rechten. Ook agenten die wel fatsoenlijk waren werden ineens als honden behandeld. Hun carrière, hun reputatie, het was weg. En nu het onveilig is op straat willen de demonstranten de politie terug. Ondertussen worden agenten die gewoon aan het werk zijn getreiterd. Mensen rijden expres door rood, steken hun middelvinger op naar verkeersagenten... en als die een nummerbord willen registreren zit er een papiertje overheen... met daarop de woorden 25 januari, de dag dat de revolutie begon. Het trieste is dat de revolutie al zoveel vijanden heeft. En de onvolwassen houding van deze demonstranten maakt dat alleen nog maar groter. Een beroemde Egyptische dichter schreef een lang gedicht dat eindigde met de volgende regels. Het laatste dat ik zag aan de horizon... terwijl de hartslag verdween, was het gezicht van de beul. Hij lachte met de bende om hem heen. En langs de rivier huilde de vallei. Ik schreeuwde, woorden ontsnapten aan mijn mond. Dit land is niet langer mijn thuis.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 Radio 1. Het NOS-journaal. Dagen van de president van die voorkust lijken geteld. En mishandelde Libische vrouw leeft nog. Het is half acht. Goedemorgen. Ik ben Jan van der Putten. In die voorkust lijken de dagen van president Bakbo geteld. De troepen van zijn rivaal Wattara hebben de stad Abidjan grotendeels in handen. Het presidentieel paleis en de ambtswoning van Bakbo zijn omsingeld. En volgens een woordvoerder van Ouattara hebben ze de ambtswoning al ingenomen. Wat troepen voor over de vorige week het grootste deel van Ivoorkust. In Abidjan kwam hun offensief tot stilstand. In Ivoorkust zijn nog 38 Nederlanders... die in noodgevallen snel kunnen worden opgehaald door Franse militairen. Maar niet iedereen wil direct weg, zegt een medewerker van de ambassade. Er zijn een aantal Nederlanders die terug willen naar Nederland... en dat soms al gepland hadden als een soort verlofperiode. Maar er is ook een aantal Nederlanders die graag de situatie in de afwachten...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 Imam al-Obeidi drong vorige week een hotel binnen om haar verhaal te vertellen... en werd daarna door veiligheidsfunctionarissen overmeesterd en afgevoerd. Een politieke oplossing in Libië blijft voorlopig ver weg. De Nationale Overgangsraad van de Opstandelingen in Benghazi... verwerpt elke oplossing waarbij Gaddafi of een van zijn zoons een rol krijgt. En de Libische regering zegt bereid te zijn tot alle hervormingen... maar Gaddafi moet blijven. Volgens een woordvoerder wordt het zonder Gaddafi net zo chaos als in Somalië of Irak. Jaarlijks raken 65.000 mensen tijdens het sporten geblesseerd aan het hoofd. 16.000 mensen moeten worden behandeld op de eerste hulp. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Consumentenveiligheid. Op de voetbal- en hockeyvelden gaat het het vaakst mis. Volgens neuropsycholoog Matser moeten alle sporters met een hoofdblessure... direct uit de wedstrijd worden gehaald. Je ziet gewoon dat als ik gewoon naar het voetbal zit te kijken... dat mensen doorspelen met een hersenschudding. Dat keepers die een hersenschudding oplopen nog penalty staan te stoppen... Je ziet dus dat er gewoon weinig inzicht is... in wat het probleem precies is en hoe je het moet aanpakken. Matzo denkt het blijvend letsel, dat, dat blijvend letsel vaker voorkomen kan worden. Een zanger wordt de nieuwe president van Haiti, Michel Martelly. Zo klinkt hij dus de nieuwe president van Haiti. Gisteravond werd bekend dat hij de presidentsverkiezingen van 20 maart... met een overweldigende meerderheid van bijna 68 procent heeft gewonnen. En na de bekendmaking barstte een volksfeest los. Martelly, die bekend werd als Sweet Mickey, heeft geen politieke ervaring. Hij is vooral onder jongeren populair. Hij heeft gratis onderwijs en andere radicale veranderingen beloofd. 3, 2... One, booster ignition and liftoff. Nu wordt het op de Baikonur lanceerbasis. In Kazachstan is vannacht de Gagarin-jubileumvlucht van start gegaan. Een nieuwe Russische Soyuz ruimtecapsule is met twee Russen en een Amerikaan vertrokken naar het ruimtestation ISS. En die capsule heet Yuri Gagarin. Volgende week is het 50 jaar geleden dat Gagarin... vanaf diezelfde lanceerbasis als eerste mens de ruimte in ging. En zometeen hebben we een gesprek op deze zender met astronaut André Kuipers. En dit was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline.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 AWB verkeersinformatie 29 files, 100 kilometer bij elkaar. Redelijk normaal voor dit tijdstip. Na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij het ringvaartaquaduct, 6 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. En verder is er vrij veel vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag... bij Zoeterwoude, 8 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht, bij Leusden, 6 kilometer.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 Sheikh Mohammed zou het brein zijn achter de aanslagen van 11 september 2001. Hij werd acht jaar geleden in Pakistan opgepakt en zit nu alweer vijf jaar gevangen in Guantanamo Bay. De Amerikaanse regering wilde hem eigenlijk voor een burgerrechtbank berechten in New York. Maar hij krijgt nu, ik zei het al, een militair proces. De Amerikaanse minister van Justitie Holder had dat liever anders gezien. Sadly, this case has been marked by needless, needless controversy since the beginning. But despite all the Arguments and debate that it has engendered. The prosecution of Khalid Sheikh Mohammed and his co-conspirators should never have been about settling ideological arguments or scoring political points. We gaan naar Jacqueline Ekman in Washington. Zo, um, so, Holder, de minister van Justitie. Jacqueline klinkt niet blij. Nee, uh, bepaald niet. Um, Obama had uh, dit ook niet uh, bedacht. Het eerste wat hij eigenlijk na zijn aantreden in januari 2009 aankondigde... was de sluiting van Guantanamo. Nou, Guantanamo is nog steeds open. En de gevangenen kan hij nog steeds niet allemaal kwijt. Veel landen, waaronder de VS zelf, willen ze niet. En het zelfverklaarde brein achter de aanslagen van 11 september... zou samen met vier handlangers worden berecht in New York. Een paar straten verwijderd van de plek waar het World Trade Center stond. Door een burgerrechtbank. Zo had Obama het het liefst gezien. Nou, en dat gaat dus niet gebeuren. En waarom Jacqueline, is Jacqueline stand zo belangrijk voor Obama, zijn regering, geweest om, om dat soort mensen juist voor een burgerrechtbank te brengen? Ja, Obama wilde af van Guantanamo en uh, wilde daar dus ook geen rechtszaken. En minister van Justitie Holder haalde in de persconferentie nog aan dat het Amerikaanse rechtssysteem ruimschoots voldoet om deze terroristen te berechten. Ook de gevangenissen zijn veilig genoeg om de terroristen binnen te houden. Daar is geen Guantanamo en geen militaire rechtbank voor nodig, zei hij. Obama wilde eigenlijk de wereld ook laten zien dat de VS niet uit angst voor terrorisme het rechtssysteem zou uh, moeten wijzigen. Republikeinen en ook sommige democraten zien dat toch heel anders. Terroristen zijn oorlogscriminelen, vinden ze. En te gevaarlijk om ze in de VS te berechten en gevangen te houden. Maar dan begrijp ik het niet. Wat is dan voor de Amerikaanse regering de reden om nu toch uh, Khalid Sheikh Mohammed en die vier anderen door een militaire rechtbank te laten vervolgen? Ja, er was simpelweg te veel tegenwerking van het congres, inclusief van de, de democraten. Het congres wilde geen geld geven voor het vervoer van de verdachten naar de VS. En New York stond eigenlijk ook al niet te springen. De rechtszaak zou de stad vreselijk veel geld kosten. 400 miljoen alleen al om alles te beveiligen. Zo had uh, burgemeester Bloomberg van New York het berekend. En nog veel meer als de zaak jaren zou gaan duren. Uh, bijvoorbeeld de Amerikaanse minister van Justitie werd het allemaal te pijnlijk voor de nabestaanden van de slachtoffers van de aanslag. De aanslag die trouwens al bijna tien jaar geleden plaatsvond. Te pijnlijk om nog langer te wachten met, uh, met de rechtszaak. En daarom dus maar gekozen voor een militair proces op Guantanamo Bay. En wat voor consequenties heeft dat? Verandert er iets in die rechtszaak? Bijvoorbeeld voor de mensen die voor de rechter moeten komen? Ja, het is um, een militaire rechtbank... Dat is, ja, het is eigenlijk een militaire raad op Quantanamo-B... Is, is meer gesloten. Een terreurverdachte en een advocaat... krijgen minder inzage in het bewijsmateriaal. En een militaire rechtbank zou bewijs verkregen onder dwang... wellicht eerder toestaan. Jacques Mohammed zou, voordat hij naar Guantanamo werd gebracht... door de CIA, nogal hardhandig verhoord zijn. Ja, de waterboard-praktijken, die zijn vast wel bekend. Maar... Um, uh, het is niet helemaal duidelijk wat voor, wat voor bevoegdheden deze militaire raad zal krijgen. Maar hoe dan ook, uh, de ministerie van Justitie Holder zei in de persconferentie er alle vertrouwen in te hebben dat ook deze rechtbank uh, tot een wijze oordeel zal komen en de verdachte van deze vreselijke daad zal berechten. Onze correspondent Jacqueline Ekman in Washington. We gaan door naar de sport, naar Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Een goedemorgen. Vanavond Champions League met ja. twee Nederlanders, Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder. Vertel eens, wat zijn hun kansen? Ja, het zijn geen wedstrijden waar veel raadsvergaderingen voor verzet zullen worden, zeg maar. Real Madrid, Tottenham Hotspur en uh, internationale Schalke 04. Uh, Real Madrid, ja, dat is de gevestigde naam natuurlijk, maar lang niet in de kwartfinale geweest. Tottenham Hotspur sowieso voor het eerst daar, met Rafael van der Vaart, die meestal maar een ruim uurtje speelt bij Tottenham Hotspur, dan altijd niet zo gelukkig naar de kant gaat. Maar dat is bijna een beetje de gewoonte daar. Tottenham heeft erg verrast tot nu toe dit seizoen in de Champions League. Staat in Engeland gewoon rond de vijfde plaats. Dat staan ze altijd. En Real Madrid eh, heeft zich wel wat opgericht onder Mourinho. Heeft natuurlijk het superieure Barcelona boven zich in eigen land. Maar is voor mij toch wel de lichte favoriet. Want eh, ondanks dat ze zaterdag een competitiewedstrijd verloren, hebben ze toch wel een mooie reeks opgebouwd in Madrid. Dus ik vind Madrid wel licht favoriet. Maar het is allemaal geen gelopen wedstrijden. En dat geldt ook voor Inter tegen Schalke. Schalke heel matig seizoen, maar goed in de Champions League. En Inter, eh, daar piept en kraakt het toch ook een beetje. Werden zaterdag eigenlijk weggespeeld door stadgenoot AC Milan. Eh, Snyder in dit soort wedstrijden altijd goed. Inter in dit soort wedstrijden altijd wat beter. Dus de gevestigde orde, zeg maar, is wel de favoriet spelen, ook thuis. Maar het worden geen eh, ABC'tjes vanavond. Nou, wel interessant, Tom. Uh, ja. Ook interessant, uh, Djokovic ja. won het ja. toernooi ja. van uh, Miami. Um, ja. En heeft het. Een geweldig voor ja. Hij verslaat ook al uh, altijd. Uh... Oh, iedereen eigenlijk, he, want hij wint het steeds. Ja, maar ook is, de nummers 1 en 2 van de wereld. Of tenminste, is hij ja, zelf al 2 of niet? Ja, het is nu echt uh, aan het gebeuren. Het was inderdaad altijd Nadal, Federer. En dan een groepje mensen, waaronder deze Djokovic, die probeerde aan te sluiten. Maar daar uh, lijkt nu toch rigoureus veranderingen in te komen. Aan het einde van het uh, vorig jaar diende het zich al een beetje aan. En nu, uh, dat is echt onvoorstelbaar hoor. Hij is ongeslagen in 2011. Heeft nog geen partijtje verloren. En precies wat jij zegt. Uh, daar zit twee keer Nadal, daar zit twee keer Federer erbij. Dat zijn geen misselijke toernooien. Hij is veder inmiddels voorbij gegaan op de wereldranglijst. Hij staat nu afgetekend tweede. Nadal staat nog wel heel ruim eerste. Neem niet weg. We gaan nu naar het Europese greffel. We gaan richting Parijs We al een beetje denken. Rome, ze komen nu echt deze kant op. Dat Djokovic denk ik de grootste uitdager van Nadal wordt. Want Nadal is nog altijd wel de koning van het greffel. Maar Djokovic dat wordt de man in vorm. En Federer zei van de week, jullie moeten ze ophouden met Surrey. Ik ben pas 29. Geen oude man. Uh, hou met mij over ook nog maar rekening. Dus, maar het is erg mooi voor tennis. En afgelopen uh, zondagnacht in Miami 7-6 in de derde set tegen Nadal was een fenomenale wedstrijd. Dus uh, we hebben er weer iemand bij. En voor tennis is dat goed. En Djokovic is echt een, een hele, hele goede. Dus we verheugen ons op het refelsgezond. Juist. De top wordt breder. Ja. En dat is mooi, Tom van Tekken, We kijken met jou naar de Champions League vanavond. En hebben we er morgenochtend weer over. Oké. Okay. Tot dan. Zo Jan Pan gaat 11,5 miljoen liter licht radioactief water in de stille oceaan lozen. Wat voor gevolgen heeft dat voor het milieu? Daar gaan we het zo over hebben. Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie. John Bakker, hoe ontwikkelt de spitsje? Regent het trouwens? Nee, nog niet. Okay. Tenminste, hier nog niet. En hier zouden we toch als, als eerste moeten gaan regenen. Dus dat valt allemaal nog wel mee. Daarom verloopt het tot nu toe heel normaal. 120 kilometer op dit moment. Met een paar aanrijdingen op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelevarensveen... Daardoor 5 kilometer file. De rijstroken zijn weer open. De andere kant op richting Den Haag bij Zoeterwoude, 8 kilometer. Er staat een auto in brand op de A7. Vanaf ten Oever naar Zaandam bij de afrit Avenhoorn. 2 kilometer file en een afgesloten rechter rijstrook. En na een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Maarsbergen. 8 kilometer. Maar ook daar zijn de rijstroken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De kerncentrale van Fukushima stroomt al dagen radioactief water de zee in. Een lek in reactor 2. En nu zijn de Japanners ook zelf nog begonnen met het wegpompen van besmet water. Nou, we over praten met atoomfysicus Wim Turkenburg. Hij is hier. Welkom meneer Turkenburg. Waarom doen ze dit? Dat, dat uh, loos in de zee. Ja, ja. Dat is uh, overigens niet licht uh, radioactief water. Dat is echt radioactief water. Dat is 100 tot 500 keer te radioactief. En men doet dat omdat men die opslagvaten uh, wil leegmaken. Want daar wil men dus dat zeer zwaar besmette water... wat in de turbinehuis staat, in, in, in kelder staat, in tunnel staat... wil men daarin kunnen pompen. Zodat die turbinehuizen zeg maar hopelijk vrij worden van radioactief water... en men daar aan de slag kan om daar de boel te gaan herstellen. Want dat kunnen ze nog maar steeds niet. Maar dan wordt er dus zwaar radioactief water de zee ingepompt. Ja, dan wordt dus water, ja water, radioactief water wordt de zee ingepompt. 100 tot 500 keer meer radioactief dan het eigenlijk zou mogen zijn. Dan mm -hmm. nou, pompt men dat wel in de zee die op zichzelf al buitengewoon hoog reactief is, daar te plekken. Er kwamen vanmorgen berichten door... dat ten opzichte van het wettelijk minimum... Men daar nu concentraties meet die tot een miljoen keer te hoog zijn... wat Sorry. betreft reactiviteit. Maakt dat dan nog uit dat dit water erbij komt? Is dat nog slechter voor het milieu dan nou, het, het al was? Ja, je mag het eigenlijk niet. Uh, dus men heeft er toestemming voor gevraagd. En je kunt ook je afvragen of het niet op een andere manier uh, zou kunnen. Maar het betekent dat er, dat er zijn nog verder reactief wordt. Maar men hoopt dit, of men doet dit omdat men hoopte dat daarmee zeg maar, het weglopen van water... wat nu door grote lekken de zee is zonder meer instroomt... en wat dus honderdduizend keer ter is... dat men dat dan weet te stoppen. Dat het nog zwaarder... Uh, dat het heel zwaar uit de ter water... dat men dat, dat, dat die lozing kan stoppen. en Daarvoor in de plaats loost men dus zeg maar, minder zwaar reactief water. Maar dan moet je toch het lek vinden eerst, lijkt mij. Nou, dat is dus een heel groot probleem. Uh, want dat lek, uiteindelijk zit dat lek in de reactor zelf in allerlei pijpen. En daar stroomt het op de een of andere manier gewoon uit. Dus mm. men pompt er vers water in om de reactor te koelen... En de stroomt, stroomt uit de struimt die uit de reactoren in dat pijpenstelsel, in die gangen. En dat gaat dus via grote lekken. En we hebben daar die stromen ook gezien. Echt enorme waterstromen. die dan de zee in, in, inlopen. En dus, langzamerhand bezig zijn om ja, de zee daar te vervuilen. En uh, met de, de stroming van de oceaan gaat het naar het zuiden toe, langs de kust. Dus ook al 40 kilometer afstand, zie je te hoge concentraties. Als je nog verder gaat, kom je uiteindelijk bij een van de belangrijkste vissersplaatsen van Japan. Ja, en dat is wat Japan absoluut wil gekomen dat daar de activiteit ook uh, terechtkomt. Ja, even terug naar het opslagbassin, want dat vult zich dus nu, vertelt u net, met nog zwaarder besmet water. Ja. Maar dat raakt dan ook weer een keer vol. Gaan ze dan nog een stap ja, verder? Nee, ja, dat, precies. Dat, het is als het ware dweilen met de kraan open zoals ja. dat nu gebeurt. Daarom ook dat de regering zegt, dit gaat nog maanden duren voordat we het echt allemaal onder controle hebben, want men hij heeft nog geen idee hoe ze die lekken in de reactor zelf uh, moet gaan dichten in de pijpstelsels uh, die er zijn. Maar u zegt net wel, dat, ze hebben voor deze oplossing gekozen. Is er een andere mogelijkheid? Waar kun je anders uh. nog naartoe met dat water? Nou, er was eerst sprake van, twee dagen geleden... dat uh, er twee tankers die daar nu liggen uit Amerika... en die vers water hebben aangevoerd wat ze Schrepen. gebruiken ja, ja. om de reactor te koelen... dat ze, als die uh, tankers leeg zijn, en een daarvan moet inmiddels wel leeg zijn... dat ze dat zouden kunnen gebruiken om dat water in op te slaan. Ze zijn kennelijk van het plan uh, nu, uh, nu afgestapt of willen dat... Misschien voor dat zeer hoog besmet water gaan gebruiken. Dat weet ik niet. Maar dat zou je kunnen doen. Je zou tankers kunnen aanvoeren en daar dat water in kunnen opslaan. En, en even voor de zekerheid, wat moet je dan met zo'n tanker? In de eeuwigheid laten dobberen of ergens nee. midden op de steloze? Nou, kijk, uh, je hebt dan zogenaamde condensors. Dus je kunt de boel verdampen met filtersystemen. Ah, ja. Waardoor je als het ware een dikke relatieve drap overhoudt. Ja, en dat moet je dan op een gegeven moment Opgestaan. gaan werken. Maar dat is standaard, die meest tak van business uh, om daarmee om te gaan. Nog even terug naar de gevolgen. Want je had het er al over dat uh, radioactieve water... dat stroomt zo langs de kust uh, naar bijvoorbeeld dat vissersdorp. Ja. Uh, verdunt het onderweg? Ja, het verdient absoluut. En dat is natuurlijk dus het wordt wel minder schadelijk. Ik bedoel, de oceaan is natuurlijk oneindig groot. Maar het wordt wel met de, uh, zeg maar met de stroming uh, meegevoerd. Maar kijk, als het nu bij de, bij de, de centrale zelfs uh, tot een miljoen keer te hoog is... Uh, zeg maar een veertig een kilometer verder is dat uh, zwaar verdund. Maar nog steeds wel veel te hoog. Dus wat zijn dan de gevolgen? Bijvoorbeeld voor dat vissersdorp? Nou, de de nu, nu nog niet, maar als men dus door blijft gaan met lozen zoals dat nu gebeurt, uh, ongecontroleerd, ja, zal die hele kust daar relatief besmet uh, raken. En wat we ook weten is dat er heel veel cesium 137 in dat water zit. Dat heeft een enorme halfwaardetijd. Dus dat wordt opgenomen door schelpdieren, door mm. planten, zeewier. Het komt ook op de kust terecht, ze dus zal de kust besmetten. Dus je zult dan ja, een situatie kunnen krijgen dat je dan zeg maar voor honderden jaren ook uh, een kustgebied van zo'n zeg maar, 100 kilometer, 150 kilometer lengte niet meer kunt besmetten. Uh, kunnen bezoeken. Maar bijvoorbeeld niet alle vissen hebben daar last van, toch begrepen wij. Er zijn vissen al gevonden die een toch hoog radioactiviteitsgehalte hebben. Die kun je dus maar er zijn niet ook eten, vissen er geen. Maar nog, maar nog in, in lichte mate. Ja. Maar die vis die, die zwemt natuurlijk ook wel weg. Dus uh, je moet dat blijven controleren. Het is vooral nadelig ook voor, voor weekdieren, schelpen. Uh -huh. uh, die nemen dat in zich op waarschijnlijk. Die nemen dat in zich op. En uh, wat je daar ook zult krijgen is mutaties. Dus, oh, vissen uh, met twee staartjes. Vissen met twee staartjes. <laughs> kikkers met vijf poten. Ik bedoel, dat soort dingen zul je uh. daar in de komende maar dat tijd. In, helemaal zien. in het DNA van zo'n beest. gaat helemaal in het DNA van zo'n beest. In DNA zitten. Juist, bedoel, zoals kinderen heel erg gevoelig zijn voor straling... geldt dat ook voor larven en voor eitjes. En die worden ook bestraald. En uh, ja, je krijgt er dus allerlei mutaties en dus inderdaad gekke beesten. En eetbaar is dat wel niet meer? Nee, ik zou dat, me uh, zou dat voorlopig even niet eten. Maar het is nu zo dat je in een gebied van 20 kilometer van de centrale niet uh, vis mag vangen. Nee. Uh, en ik verwacht dat het gebied naar het zuiden toe... Uh, ja, dat het dat, dat, dat, zeg maar ja. vergroot uh, zal gaan worden. Ja, ik wou dit zeggen. Ook die van 30 kilometer lijkt me dan niet lekker meer. 40 kilometer tot 40, 40 kilometer. Ja, en, en als men door dus het door blijft gaan... met het zeer hoog ruikt, water zonder ongecontreerd lozen... dan zal dat steeds verder trekken. Dan maken ook andere landen zich zorgen, kan ik me voorstellen. Dat klopt. We hebben vanochtend al gehoord dat met name Zuid-Korea... Zich, uh, zich grote zorgen begint te maken, maar ook China. Dus landen daar in de buurt vragen zelf... wat betekent het ook voor onze kust en voor onze visvangst? Goed. Atomfysicus Wim Turkenburg, dank dat u weer eens even naar de studio wilde komen. Graag gedaan. Tien voor acht, even schakelen met Mark Robin Visser... op de camping in Zeist, waar veel arbeidsmigranten wonen, tijdelijk. Wat los, Spike. Kom hier. Dat is een hoentje. Niet alleen arbeidsmigranten. Nee, Spike woont hier ook. En Spike is een hond van een jaar of acht. En die heeft hier de tijd van zijn leven. Dat is de hond van Rita van Ekeren. Die woont hier ook, tussen de arbeidsmigranten. Ja, klopt. Maar je bent zelf geen arbeidsmigrant. Ik, dat ben ik niet, nee. Hoe bevalt het hier? Prima. Dat, uh, het is lekker wonen hier tussen ja. de mensen. En Spike vermaakt zich ook heel goed. Die vermaakt zich prima. Moeten we de bal nog uh, een keer gooien? Ja, doe maar. <laughs> ja, van de rechter moeten de mensen hier binnen tien dagen de camping verlaten. En de vraag is natuurlijk, waar moeten ze heen? Hoe moet het met al die mensen? En daarover ja. uh, straks na meer vanuit Zeist. Het NOS Radio En journaal media overzicht. De katholieke scholen in Rotterdam willen een pabo kopen, schrijft de Volkskrant. Een eigen pabo moet leiden tot personeel dat beter is voorbereid... op de vaak lastige Rotterdamse onderwijspraktijk. Scholen hebben al een pabo op het oog en willen die vanaf 1 januari overnemen. Het ministerie van Onderwijs moet nog wel even goedkeuring geven voor dit plan. In Amersfoort zijn zeven leden van een schietclub gearresteerd... omdat ze schoten met illegale wapens, schrijft de Telegraaf. politie startte in december op basis van tips en onderzoek naar de club. Onder andere via kleine cameraatjes die waren geïnteresseerd geïnstalleerd in kogelgaten in het plafond boven de schietbaan. En de politie kwam de verdachte daarmee op het spoor. Of de mannen ook in illegale munitie hebben gehandeld, dat is nog niet duidelijk. Dan naar uh, Duitsland. Guido Westerwelle doet het niet meer, maar wie neemt het van hem over... als partijleider van de Duitse liberale FDP. Nou, volgens de Duitse Zeitung is die vraag niet makkelijk te beantwoorden, want uh, is de jonge Philip Reusler, de huidige minister van Volksgezondheid, wel zo'n gedroomde kandidaat, als met name de oudere partijbondsen denken. De krant denkt dat de leiderschapscrisis in de FDP te groot is om die te kunnen oplossen met alleen maar een personeelswissel aan de top. Trouwens schrijft dat er te weinig opvang is voor slachtoffers van mensenhandel. De politie houdt zich intensiever met mensenhandel bezig. Het leidt tot vinden van veel meer slachtoffers. Maar er moet dan telkens ad hoc een oplossing voor gevonden worden. Comenza, organisatie die de opvang van mensenhandel slachtoffers coördineert... werkt nu met andere partijen samen voor een duurzame oplossing. Maar die is er nog niet. Aan het Nederlands Dagblad laat Lodewijk de Waal weten dat hij niet opstapt... als lid van de Raad van Commissarissen van ING. Afgelopen zaterdag uit de pvda kamerlid Ronald Plasterk kritiek op de positie van de Waal. Plasterk vond het niet geloofwaardig dat de oud-vakbondsvoorman zich heeft beziggehouden... met het bonusbeleid van ING. Volgens de Waal staat het Plasterk vrij om kritiek te hebben... maar gaat hij daar nu niet verder op in. In het AD pleit CDA-kamerlid Eddie van Heijem ervoor dat banken weer goede spaarrekeningen aanbieden. Voor jongeren moeten ervoor zorgen dat ze weer uitgedaagd worden om te sparen in plaats van hun geld meteen uit te geven. Want volgens Van Heim gebeurt dat laatste nu veel te veel. Banken zouden volgens hem hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor het al maar groeiende schuldenprobleem. Dan maar weer eventjes naar België, want het stof rondom prins Laurent wil maar niet gaan neerdalen. In de humo die vandaag verschijnt zegt zijn advocaat dat de prins overweegt zijn financiële toelagen terug te geven. Maar in de standaard Ontkent de prins dat hevig? Ik heb dat nooit gezegd. Allee, u weet toch hoe dat gaat? Journalisten schrijven om het even wat. De prins verkeert, naar aanleiding van zijn uh, omstreden Congo-reis, zo langzamerhand in uh, onmin met iedereen om hem heen. Inclusief trouwens zijn eigen familie. Bijzonder verzoek dan nog van een advocatenkantoor aan De Paus. Staat in tense courant, Tubantia. Of De Paus er maar voor wil zorgen dat de katholieke kerken in het oosten van Nederland. de gsm-zenders die aan de kerktorens hangen, willen verwijderen. Volgens dat advocatenkantoor hebben zo'n 120 mensen last van elektromagnetische straling. Die de zenders verspreiden. Verzoeken aan het aardsebist Utrecht er iets aan te doen leverden niets op. En daarom zoekt het kantoor het nu wat hoger op. Nog eventjes naar de Telegraaf. Die schrijven over de meisjes die weg waren, zoek waren in Parijs. Met de titel Het was vreselijk eng. De Maastrichtermeisjes Halima Soufi van 16 en Anousha Aram van 17... die gisteren na een dagenlange vermissing weer opdoken... zeggen er als kloosjaars door de stad te zijn getrokken op straat te hebben geslapen en door een held te zijn gegaan. Het was vreselijk eng, zeiden de twee gisteravond in de Franse hoofdstad. Volgens de tieners die afgelopen vrijdag tijdens een schoolreisje... vermist raakten, begonnen ellende toen zij die middag verdwaald raakten... bij een middagje shoppen aan de Champs-Élysées. Na acht uur hebben we in het radio 1 journaal over Ivoorkust. Laatste nieuws daar vandaan. proberen we te vergaren. Het wordt lastig werken daar ook voor onze correspondent. Die kan de deur niet meer uit en moet zelfs het land misschien wel uit. We praten er in ieder geval door met Afrika-deskundige Steven Ellis. Hij weet meer over de situatie in het land. We hebben het over Libië. Onze correspondent Lex Rondekamp, onze verslaggever, is daar nog steeds in Benghazi. En we volgen Louis Dekker op zijn 11 stopcontacten docht hij is de hele week aan het rijden met een puur elektrische auto en maakt zich constant zorgen over het niveau in zijn accu's. We hebben, uh...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 Op onze termijndeposito's zelfs oplopend tot 4,5 Vergelijk de rente op nibcdirect.nl. Nibc Direct. Door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop februari 2011. Ontdek het batteriecomfort in een van onze showrooms en haal het gratis badkamerboek op. Henk, sta je nou weer pauze te nemen? Nee. nee.